De Nederlandse energielabels voor woningen voldoen nog steeds niet aan de Europese regels. Volgens de EU-richtlijn moeten alle woningen die worden verkocht of verhuurd een energielabel krijgen, zodat de nieuwe bewoners weten hoeveel energie een huis verbruikt. Nederland kent alleen een voorlopig label, zonder keuring door een onafhankelijk expert. Voor die oplossing is gekozen nadat de Kamer in 2012 tegen het label stemde. Europa kan Nederland daarvoor een boete opleggen, maar minister Blok voor wonen denkt dat hij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 De rechtbank in Groningen krijgt een speciale aardbevingskamer. Die gaat zich bezighouden met de schadeafwikkeling van aardbevingen die door gaswinning zijn veroorzaakt. Het idee komt van hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij pleiten voor de bijzondere kamer om het geschonden vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen. Het weer vooral in het westen veel zon landinwaarts ook stapelwolken en in het oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen droog, zonnige periode en een graad of 19 in het spinksterweekende is de kans op regen klein en wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat bij Sliedrecht 3 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda tussen de Moordijkbrug en Zevenbergse Hoek 7 zeven kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. En op de A27 van Almere naar Utrecht zijn ze bezig met een spoedreparatie bij huizen. En dat levert ook 3 kilometer op. Tot zover de verkeersinformatie. In verke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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. We Met, Met nu. ZFM. Luncht. We horen de laatste tijd nooit meer iets van Los Pompadores. Erg jammer. Dit was nu eens een eerlijk orkest. Niet zo commercieel als Edmundo Ros, Niet zo kitschig als de Tijuana Brass. Ze hadden iets levenserts dat we hier veel te weinig horen. Ze zijn ook nooit buiten Latijns-Amerika geweest. En daar deden ze wel beschouwd heel verstandig aan. Nu heb ik hier een bandje van de laatste opname die Los Pompadores hebben gemaakt. Die opname is nooit vrijgegeven. Let u dus goed op. Ze spelen het overbekende en toch altijd weer opwindende. Maar nee, luistert u zelf maar. De bezetting is kleiner dan gewoonlijk. Zo missen we hier Felipe Cardenas, de veteraan van het orkest. Hij had namelijk oneenigheid met de andere trompetist, Pancho Colon... en wou niet meer meedoen. De sound, om dat woord maar eens te gebruiken, leidt er merkbaar onder. En het ergste is, hij had best kunnen komen... want Pancho was net voor de opname weggekocht door de Kilimanjaro's. Dus die staat ook niet op de band. U zult evenmin Pepe de Guadeloupe horen naar mijn mening de beste gitarist van zijn generatie. Hij was afwezig omdat hij een confrontatie met zijn medeminnaar scheurde. Deze, de veelbesproken harpist Porfirio Robles... had een verhouding, moet u weten, met de vrouw van de tweede gitarist. Zijn naam is me uh, ontschoten. Maar wat wil nu het geval? Pepe had een zeer laat uur met haar in de kleedkamer doorgebracht. En daar was Porfirio achtergekomen. Hij was tot alles in staat... Om hem te kalmeren, had zij zich bereid verklaard... om heimelijk met hem naar Santa Cruz te vertrekken. Dus Porfirio ontbrak bij de opname, evenals de zangeres Cagita, want die was de vrouw in kwestie. Vandaar dat er op deze band geen vocaal gedeelte voorkomt. Herman, de tweede gitarist dus, had zich van het leven beroofd... en was niet in de studio verschenen. De politie vertrouwde de zaak niet helemaal... en nam Tiberio Duarte in hechtenis... Daardoor mankeren in deze uitvoering de Roomba-ballen. Ik wil u echter opmerkzaam maken op José González... die het slagwerk bedient. Juist in deze opstelling komt hij mooi tot zijn recht. U heeft dat in het begin al kunnen ontdekken... maar ik geef u nog even de gelegenheid... om op uw gemak te luisteren naar deze grote muzikus... zonder wie de laatste opname van Los Pompadores niet had kunnen slagen. Album Pass kwam uh, Op zes binnen in de finale Top 50 van uh, deze week En dat is niet gering Double Bob Dit nummer heet Sweet Sunshine Afgelopen uh, dinsdag deed hij dat Live bij Umberto Tan uh, in, in het programma Een uh, uh, te gek nummer Sweet Sunshine dus Oké, okay, even een lekker oudje ook Van uh, Louis Prima baby, baby, It looks like it's gonna help. Jump and die. Looks like it's gonna heal. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you better jump and jivin', then you really gotta jump and jivin', then you really gotta jump and jumpin', then you really gotta jump and then you really gotta jump and jumpin', then you really will. Can of ale Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh you gotta jump and jivin', then you really gotta jump and jivin', then you really gotta jump and then you really gotta jump and jivin', then you will really you gotta jump and jivin', then you will wheel. A, male. a woman is a woman and a man ain't nothing but a male One good thing about him, he knows how to jive and wheel. Oh you gotta jump and jivin', then you will you gotta jump and jivin', then you will you gotta jump and jivin', then you will they gotta jump jarin, then you will they gotta jump and jive, and then you will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 We natuurlijk kennen van Bonacera Omarie Omari. from Heaven. Maar dit is ook lekker hoor. Het swingt allemaal wat die man doet. Hè? Nee. Louis Prima, Jump, Jive en Whale. Wow, yeah. Lekker dit jongens uit de jaren 50. Dat hoort niet zo vaak meer. Hè, dit. Nou, hier wel hoor, bij Dit swingt ook wel lekker trouwens. Yeah. I don't like it, but I love it. From Florida. I don't like it.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 I don't like it, I don't like it. Florida, samen met Robin Thicke. De man die je nog kent van die hit Blurred Lines, hè? Onder andere. I don't like it, but I love it. Het klinkt wel lekker. Lekker plaatje voor in de disco, disco, hè? Ja. No, it, lekker plaatje voor, uh, voor ook die danslustige mensen en zo. kan allemaal prima. Maar... Ja, we hebben echt iemand nodig. En uh, dat gaat uh, Dolly nu vertellen wie wij nodig hebben. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Als uh, vrijwilliger van de week vacature hoeven we dit keer niet erg ver te zoeken. Want we zijn zelf op zoek naar vrijwilligers. Oh. En uh, wel uh, vrijwilligers die uh, sidekick willen zijn. Nou, wat is nou een sidekick? Een sidekick is iemand zoals ik. Uh, Ruud Jansen bijvoorbeeld in dit geval. Of uh, Charles, uh, Charles Duif. Of Maurice Mulder. Die uh, zitten achter de knoppen. Die regelen alle liedjes die gespeeld worden. En, um, de sidekick die zit dus naast de techneut aan de tafel voor de microfoon. En doet uh, het regionale nieuws. Dat bereid je voor en dat lees je voor. En er zijn natuurlijk verschillende vaste items in het programma Zandvoort Lunch. Zoals de bioscoopagenda, het recept van de week, uh, het uh, dier van de week. Uh, en zoals dit, de vrijwilligersvacature van de week. En dat mag je dan voorlezen. En tussendoor mag je natuurlijk samen met de presentator uh, van alles vertellen en doen. Dus uh, vind je dat je een goede radiostem hebt? Of uh, hebben mensen je dat gezegd? En uh, heb je affiniteit met radio maken? Nou, meld je dan aan. En dan uh, kun je eens gaan kijken hier in de studio ter plekke. of je dat wat vindt. We hebben hier een heel gezellig team. En uh, als je eenmaal uh, in het radiowezen zit. Ja, dan zul je ontdekken dat er genoeg richtingen zijn. Uh, waarin je nog meer dingen zou kunnen doen. Het is verslavend, hè? Weet het, het ja, als je als je radio maken leuk vindt, dan is verslaven. het inderdaad. Dan wil je steeds meer en ja. steeds. Uh, ja. ja, klopt. Maar goed, in ieder geval, we zijn heel erg op zoek naar je, dus meld je aan uh, uh, via redactie@zfmzandvoort.nl, gewoon allemaal kleine lettertjes. Je kunt ook bellen. Er is niet altijd iemand aanwezig in de studio om de telefoon op te nemen, maar ons nummer is 023. 57 303 93 Ja, nog wel en, even bijvermelden dat het om uh, iemand gaat voor de dinsdag en voor de vrijdag. Hè? Want maandag, uh, woensdag en donderdag zijn ingevuld. Ja, dat uh, staat ook inderdaad allemaal uh, in de vacature op vipsandvoort.nl Daar kun je alles even nalezen, teruglezen en uh, je zult van harte welkom zijn ja. in ons team. Het ah, gaat dus om de dinsdag en de vrijdag. En dan uh, tussen 12 en 2. Ja, of eigenlijk tussen 11 en 2. Want je moet natuurlijk van tevoren... Even alles voorbereiden. alles voorbereiden, hè? Ja. Dat uh, moet je wel doen. Maar goed. Daar word je helemaal in, in bijgewerkt. Wordt helemaal verteld hoe dat, hoe dat moet. Tuurlijk. Dus ja. uh, dan, uh, ja, dan maak je gewoon deel, deel uit van dit ontzettend leuke programma. En het leuke team. Ja. Ja. ja. ja. Nou, meld je aan jongens als je het leuk vindt. We kunnen je uh, echt goed gebruiken. En uh, het, is, uh, het is een heel leuk werk ook. Huh? Hartstikke leuk. Oh, yeah. We doen uh, het met veel plezier. En je werkt natuurlijk samen met twee van de aardigste presentatoren. <laughs> <laughs> en dan ben je ook meteen op de hoogte. Ja. Je, je bent dan ook meteen op de hoogte waar de Ruud Jansen altijd optreedt. Oh, huh? is ja. dat zo? Ja. Maar dat vertel ik nooit in als de je, uitzending. Als je, nee, niet in de uitzending. Maar als collega's krijg je dat wel te horen. Hoor. Oh ja. Yes. ja, ja. ja. <lacht> en het okay. voordeel is ook... als je dan gaat kijken, dan krijg je altijd even een knikje. Is dat zo? Van de, van de muzikanten. Ja, oh. een knikje. Oh, een knikje. <lacht> <lacht> nou, oké. Okay. Dus uh, meld je aan. serieus. Redactie. serieus. En dan komt het vanzelf bij ons terecht, als je het leuk vindt. Ja. Ja. Oké. Okay. Lloyd Price. Staggerly! Surprise was dat. We kennen hem onder andere natuurlijk ook van de nummer Personality. Maar dit was uh, een andere van hem. Stagger Lee. Later is dit nummer nog eens dunnetjes overgedaan door Wilson Pickett. Hele andere versie. Uh, nog swingender dan, uh, dan deze. Die, ga ik eens even, die zoek ik wel eens even op. Misschien wat vanmorgen. Dit is Boskeks. What can I say? Guess knew when to go. Perfect, you knew when to stay. Dat is dan het uh, heerlijke geluid van uh, Bos Keks. Even omkijken wat Dolly uithangt. Hallo, het is tijd voor het nieuws. Nou al, zegt ze. Het is twee minuten voor half twee. Nou al. <lacht> nou ja, we gaan het nieuws doen. Uh, ik zet vast de jingle erin. Komt helemaal goed. FM voor Zandvoort en de regio. gaat hij niet. oh ja, toch. Oh, hij wil niet. Maar hij wil wel. Hier is het regio maar Met dolly te pierik. ja. Jeetje, het was uh, zo snel om. Ja. Ik was net met een nieuw nieuwtje bezig. Maar goed, oh. die moeten we dan maar uh, laten gaan. Het had iets te maken met... Uh, dat er in de bushokjes bij, uh, bij het station... geen informatie meer gegeven wordt door een storing. oh. Maar goed. Is dat zo? We gaan ja, nou, ja, dat stond er. Ik denk dat ga oh? ik even uitdraaien. Maar oh. ik, moest, uh, ik moest met gezwinde spoed naar mijn plek. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Op het station in Haarlem is rond middernacht... een medewerker van de Nederlandse spoorwegen bedreigd door een passagier. Dat meldt de politie op Twitter. De man zei tegen de medewerker dat hij in bezit was van een vuurwapen. En bij controle door de politie bleek de man echter geen wapen bij zich te hebben.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 Petities24.com slash signatures slash verzetwindmolens kan nog de komende weken getekend worden. Tot 4 juni kunnen zienswijzen ingediend worden op de plannen van het Rijk. Ja, het erg het is, het erge is dat, dat, die, uh, dat die kamp. Uh, ja, het is door zijn eigen partijgenoot, uh, partijgenoot uh, Hans Wiegel. Uh, dus gewoon genadeloos wordt neergezabeld. Hè? Absoluut en terecht. Want het slaat nergens op. Want het gaat nee. namelijk uh, 13 miljard. Gisteren uh, toevallig nog een heel goed gesprek over gehad. In dit programma met, uh, met Belinda Beurelsen. Ja. Uh, het, gaat, het gaat dus 13, 13 miljard minimaal nog aan subsidies kosten. Uh, Stoppen ermee. Want het is, het is gewoon een, een gepasseerd station. Dat heb ik al vaker gezegd. Die hele windenergietroep. Dat heb je helemaal niets aan. Het levert niets op. En er zijn gewoon andere alternatieven. Die veel beter zijn. En waar we ook veel meer aan hebben. Neem zonne-energie. Uh, blinden Blinde noemde gisteren nog iets. Ben even... Thorium? Ja, thorium. thorium. Ja. Ja. Ja. Ik wist dat niet meer. Ik wist dat woord niet meer. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zand dat schijnt dus bij Ameland in overvloed aanwezig te zijn. Waar, ja. waar je dat mee kunt, uh, kunt opwekken. Meer dan genoeg. Meer dan uh, genoeg voor het, duizenden jaren. En het veroorzaakt geen kernafval. Nee. Wat je kwijt moet. ook dat dus. nog Dus, kamp. Luister de je. Yeah. Anders wordt het een ramp. Hè? Ja. Kamp, dus we doorgaan kamp met kamp. Aan. Kamp ja. is een ramp hoor. Ja, zeker weten. Maar goed, ga door. We gaan door. Ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat je het even kwijt moest. Ja. En uh, ja, dames en heren, het, het, we kunnen ook natuurlijk niet genoeg benadrukken uh, hoe, hoe belangrijk het is dat, dat die dingen er gewoon niet komen. Ja, precies. Ja. Goed, de provincie Noord-Holland heeft een zwemverbod ingesteld voor de zwemlocatie Molenplas in Haarlem.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 86734. Op luilakochtend, zaterdag 23 mei, is er voor de vroege vogels om 6 uur ochtends een wandeling langs bijzondere flora en fauna in het centrum van Haarlem. onder leiding van natuurgidsen van IVN. Op dit tijdstip oogt alles nog fris en bezoeken, bezoeken zij de plekken waar je misschien vaak komt, maar eigenlijk nooit let op de bijzondere stadsnatuur. Verzamelen bij het standbeeld van, van Laurens Janszoon Koster op de Grote Markt op 23 mei om 6 uur ochtends. Vooraf aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis. Tot zover het regionale nieuws. Ja, nog even terugkomend op, uh, op het bericht dat je eerder las over, die, uh, over dat wind, wind, windmolengedoe. Ja. Uh, ik las ook uh, nog een, een post dat ook zelfs het. Uh, College van Provinciale Staten in het nieuwe coalitieakkoord heeft vermeld... dat zij de uh, mening van de kustprovincies ondersteunen. Dus ook zij zijn, tegen, zijn, zijn dus tegen, um, tegen de plaatsing van deze uh, wanstaltige... Uh, 250 meter hoge dingen voor de kust. Uh, 700, van, uh, hè? Ja. 700 van, van 250 meter ja, hoog en nagen. de breedte. Ja, jongens, je, je moet het toch moet, je niet moet, aan denken? Dan moet je je eens voorstellen... Want da daar gaat het namelijk om, hè? Je moet je eens voorstellen... Dat zijn dus Eiffeltorens... Want die is 300. 300. Meter. Het scheelt 50 meter. Scheelt 50 nou, meter. Zet ja. er 700 neer. 700 kust. Ja, dat is gezellig. Leuk. Ja, ja. Wel, ja, kan toch. Maar het valt gewoon ook op dat uh, vanuit het hele land komen steeds vaker berichten. dat mensen gewoon vreselijk in opstand komen tegen die afgrijzelijke dingen. Ja. wie ze ooit ontworpen heeft. Nou, ik, uh, maar goed, en, Van, uh, en dat ook steeds meer mensen... Het is een Duits bedrijf geweest. Hè? En, en er is behoorlijk wat geld tegenaan gegooid. Ja. Ook aan, aan, aan lobbyen en zo ja. bij, bij de Europese gemeenschap met name. Mm -hmm. En daardoor uh, wordt er zo op, uh, ook door Europa zo op gehamerd. Want er is gewoon flink gelobbyd en waarschijnlijk ook wel flink betaald. Ja, <laughs> natuurlijk. Dat is ook zo. en uh, of, Dat zal ook zo zijn. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen als een vaststaand feit. Maar het nee, feit dat... is wel dat steeds meer mensen mensen in opstand komen en uh, dat steeds meer mensen doen. daarin gehonoreerd worden, en uh, dat, dat uh, plaatsingen afgeblazen worden. Dus dat. blijven protesteren, mensen. Sta ja. op en zeker voor Zandvoort. Het is echt, en ik heb het al een paar keer gezegd: vijf voor twaalf. Het gaat lukken als we allemaal opstaan. We hebben die 5,4 kilometer ook voor elkaar gekregen dat dat niet doorging. Ja. Precies. Dus ook dit kunnen we voorkomen als we met z'n allen de schouders eronder zetten. Juist, mooie woorden, Dolly. Goed, hè, van mij. Ach, kind, geweldig. Rick krijg ik nog een. Uh, uh, uh, kan ik nog bij het FFV misschien of zo? Ja, nou. <lacht> er zijn betere instanties voor maar goed. Geen weer. Zomer of hartje winter. Het West oh, ja. weerbericht luidt als volgt. Door alle consternatie vergat ik dat we het weer nog niet hebben gehad, zeg Nee, Nee!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 En ben We are one. we are one. we Tweede single van dit gezelschap: eerste heette Run. En heette, dit nummer heet We Are One. De kwamen we elkaar tegen bij de muziekopleiding of zoiets in liggen. Ja, helemaal look. En dit is Clapton. Van zijn nieuwe verzamelalbum, Forever Man, de titel: En dat is een wereldalbum, kan ik je vertellen? Forever man, Eric Clapton. Ja, hoor. Ja. Een zante gek album. Met ook. Uh, prachtige live-opnames erop. Ik heb uh, gisteren al. Uh, heb ik u, uh, dat prachtige Wonderful Tonight laten horen. Het is echt een wereldalbum. Er staan prachtige dingen op. Ook een, een, een stuk van uh, de nieuwe JJ Cale CD. die hij pas heeft uitgebracht, natuurlijk. Maar ook daar staat iets van op. Het is een hele mooie verzameling met prachtige liedjes. Um, ook live-opnames, bijvoorbeeld samen met, met Steve Winwood. Uh, het, het, zeg maar het blind faith repertoire, ook daarvan staan dingen op. Nou, het is echt de, de moeite waard om, uh, om dat eens dus, uh, goed te beluisteren. Um, Forever Man, dit was de titelsong, het staat er ook op natuurlijk. Het album heet ook zo Forever Man, Eric Clapton. Je kunt het gewoon vinden in de bekende um, streaming portals, zoals Spotify, iTunes, dat soort dingen. Staat hier gewoon op. Dus, ga maar lekker luisteren. Want dat is een heerlijk album. Kan ik u verzekeren. Goed, um, dus even kijken. We gaan, oh ja, we gaan nog even swingen. Ja, we gaan, nog even, we gaan nog even body workout doen. Ja, we gaan nog even body workout. Ja. Met uh, chic. Uh, uh, nou, Rogers, natuurlijk. He. I'll be there. Nieuwe single. Into the disco scene. Get through it. We almost did it. Even swingen tot donderdagmiddag in, jongens. <laughs> Dat is een lekkere body workout, weet je wel. als je lekker even op het terrasje zit of zo. Ik heb er nog zo eentje. Nog wel, nog wel een lekkere. Nog zo'n lekkere oude swinger. Ja, ja, ja. Ook wel lekker. Oeh. Weet je een beetje in de disco stemming lijkt Super freak. Ja, ja, ja, ja, dit is alweer klaar. Jeetje, dat je, is niet geloven. Ja. Het is dus alweer klaar, toch? We zijn er alweer klaar mee. Jeetje. Ja. Ik had toch wel een uurtje gekund. Nou, doen Echt? we, toch. Doen ah, we wel het wel toch? Doe het toch? Gaan ja. een uurtje Doe door, hè? Ja, wel ja, joh. Oh, gaan gewoon een uurtje door? <laughs> maar het scheelt, hoor, ja, prima. Mij ook niet. Bye. Le. Kun je best doen hoor, gewoon een uurtje doorgaan. Echt. Ja, Bart is er toch niet. Bart. Nee, hey, we nee. zouden die toch zijn, die Bart? Ja, die Bartje uithangen. Heeft iemand Bart gezien? Ik zie Bart niet. Ja, maar nou, hier, hier volgt een politiebericht. <laughs> <laughs> nou, wat gek, hè? Ik Klein ben al naar hem uh, aan het schrijven. Klein mannetje, blozend koppie, grijs baartje. Ja. Bart, waar zit je? Nou, geen Bart. Oh ja, Gaan we wel eentje doen. Gaan we lekker oude muziek draaien. Lekker hele oude muziek. Een Beetje in de stijl van Bart, hè? Maar dan heb ik ze tune niet, dat is wel jammer. Nou ja. Zie je hem lunch of ja zie je hem ja zo heet. Het programma. En mocht u uh, het leuk vinden om als Sidekick aan dit programma mee te werken, met name op de dinsdag bij Channel en op de vrijdag bij mezelf, dan uh, nou, uh, even aanmelden. Hè? De advertentie die staat op Vip Zandvoort en die staat natuurlijk ook op onze Facebookpagina. Mocht je het leuk vinden, mocht je denken van: hé hey, dat vind ik nou leuk! Op dinsdag of op vrijdag of op allebei, mag ook, nou, meld je aan. Je weet wat de, de bedoeling is. Een beetje redactiewerk. Een beetje meepresenteren. Uh, gezellig. Zo. Ja. En uh, is altijd leuk natuurlijk. En uh, vergeet uh, vooral ook niet. Want dat moeten we nog even niet vergeten. Vergeet vooral niet om die petitie te tekenen tegen die windmolens. Wind, uh, ja, uh, weer verzet. Windmolens. <laughs> Petities24.com. Ja, en dan uh, weer Versetpark. verzet. Ja. Slash ja, ja, precies. Dus ja, dat zoiets. www.petities24.com Slash het. Zal ik uh, dat ook maar op onze site zetten? Uh, het is misschien wel slim om dat ook eventjes op onze site te ja. zetten. Ik zet de link even op de Zandvoort Lunch Facebook Dat site. is een heel goed idee, Bol. Goed zo. Nou, we gaan naar het nieuws en het weer van twee uur. En eh, nou ja, laten we een uurtje doordraaien. dan. Geen lunch, maar wel wat anders. Gaan we een lekkere muziek draaien. Die we leuk vinden. Ja, onze het? En Inderdaad al. Als Bart nog binnenkomt, zien we het wel. Ik heb wel honger. Ben je honger? Ja. Ja, ik ook. Eigenlijk. Ja. Nou, zullen we de toch in het dorp praten?